Uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel... heeft de 27 EU-leiders dringend opgeroepen een akkoord te sluiten. Hij deed dat bij het diner van de regeringsleiders bij de EU-top. Na drie dagen onderhandelen is er nog steeds geen akkoord... over de begroting en het corona-herstelfonds. Nederland en andere zogenoemde zuinige landen... willen strenge voorwaarden verbinden aan subsidies uit dat fonds... tot grote ergernis van andere landen... Michel herinnerde de leiders zonder wie premier Rutte eraan dat er met meer dan 600.000 coronadoden in de wereld niet alleen een medische crisis is, maar ook een economische crisis. In veel landen is de afgelopen lente een grote daling vastgesteld... van het aantal te vroeg geboren baby's. Mogelijk heeft dat te maken met de lockdown die toen in veel landen gold. Dat schrijft de New York Times. Nederlandse kinderartsen constateren een lichte daling van het aantal geboorten. Onderzoekers weten nog niet wat de oorzaak is. Het zou kunnen dat de zwangere vrouwen door thuis te werken... meer rust en meer slaap hebben gekregen. Daarnaast werd met de zelfisolatie ook de kans kleiner op infecties... die de bevalling kunnen beïnvloeden. Ook was er minder luchtvervuiling... Wat soms in verband wordt gebracht met vroegeboorte. De man die zaterdag was opgepakt in verband met de brand in de kathedraal van Nantes is vrijgelaten, meldde Franse media. De 39-jarige man uit Rwanda was geen verdachte, maar werd wel verhoord. Hij werkte als vrijwilliger voor het BISDOM en was vrijdagavond verantwoordelijk voor de sluiting van de kathedraal. De openbaar aanklager zei eerder al dat er nog niets gezegd kon worden over zijn eventuele rol bij de brand. Justitie in Nantes gaat uit van brandstichting, aangezien het vuur op drie plaatsen in de kerk is uitgebroken. Het weer, toenemende bewolking en op sommige plaatsen wat regen. minimaal rond 13 graden. Morgen droog en afwisselend stapelwolken en zon. Het wordt 18 tot 22 graden met een matige noordwestenwind. Ook de dagen daarna vrijwel droog, geregeld zon. En met weinig wind iets meer dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit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 What it feels like Why you had to hide away for so long? So long. Why did we go wrong, oh, Mr. Blue Sky?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 Song. I want more. No Somebody back now